De Amerikaanse vicepresident Biden heeft met drie Iraakse leiders gesproken over de crisis in Irak. Hij sprak met de Shiïtische premier Maliki, de Soenitische parlementsvoorzitter Nujaifi en de Koerdische leider Barzani. Biden beklemtoonde dat eenheid noodzakelijk is. Tegen premier Maliki zei hij dat de VS bereid is om de militaire steun aan Irak op te schroeven. De inzet van grondtroepen sluit hij uit. In Madrid zijn duizenden agenten op de been om de troonswisseling in goede banen te leiden. Het is een sobere ceremonie, er zijn geen buitenlandse gasten uitgenodigd. Juan Carlos draagt eerst het bevel over van de strijdkrachten aan zijn zoon. Daarna legt Felipe de af, wordt een militair defilé gehouden, een rijtor door, door de stad en is er een balkonscène bij het Koninklijk Paleis.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 Nederland en Chili hebben zich bij het WK Voetbal in Brazilië... beide geplaatst bij de laatste 16 landen. Regerend kampioen Spanje werd gisteravond uitgeschakeld... net als Australië en Cameroen. In groep A moeten Kroatië, Mexico en Brazilië nu uitmaken... wie naar de volgende ronde gaat en Oranje als tegenstander treft. Het weer, het is wisselend bewolkt met plaatselijk een bui, het is zo'n 13 graden. Overdag en vrijdag is veel bewolking, met soms regen en af en toe zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 J'ai pas envie tout seul. Si ce soir. pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer la gueule. Si soit, j'ai envie de me casser la voix. Cassez la voix. Casser la... Voor de les sourires d'après. Kan je détest, les rentevoet mankeert, et le temps qui se perd entre des genus et des vieux qui espèrent, et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les salons qui veulent la couleur de l'amour, et les jongens qui traînent comme je traîne mon ange.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 Superveer pas envie Jij bent een te renteren. pas envie bent een veer Jij pas een te renteren. Sissoir. Jij bent een veer Jij bent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 Sommige d'après komen Tes les rentre où manquer et le temps qui se perd entre tes jalousies et les vieux qui espèrent et ces flashs qui allument à la télé chaque jour et les sans dont qui la couleur